Met het NOS -journaal. De VS en Rusland gaan weer militaire gesprekken met elkaar voeren. Dat is bekendgemaakt in Abu Dhabi, waar wordt onderhandeld over de oorlog in Oekraïne. De VS stopte het militair overleg eind 2021 en noemt de hervatting belangrijk voor de wereldwijde stabiliteit en vrede. De bekendmaking komt op de dag dat een kernwapenverdrag afloopt. Mogelijk wordt dat verdrag toch verlengd. De kinderopvangbranche adviseert om sommige varianten van speelgoedzand voorlopig niet te gebruiken. In het zand, dat wordt gebruikt in knutsel en tekensets, kan asbest zitten. Het AD liet twaalf producten onderzoeken en zes daarvan bleken een laag percentage asbest te bevatten. Hoe gevaarlijk dit is, is niet bekend, zegt dit asbestlaboratorium. Asbest is mogelijk gevaarlijk, ja. dus we weten, niet, uh, we weten nog niet wat de risico's zijn.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 De stichting die vorige week doeken van het kunstwerk Panorama Walgeren beschadigde... geeft toch toe een fout te hebben gemaakt. Vrijwilligers sneden met een mes de doeken los van het paneel waar ze aan vastgeniet zaten. Het bestuur van de stichting gaat door het stof. Helaas hebben wij, Panorama Walcheren bestuur, iets fout gedaan om de boel hier te ontruimen. En ja, dat is heel erg jammer. De kunstenaar reageerde woedend op de beschadiging.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 dat een Haarlemse muziekvriend Dylan Zondervan wel genaamd... Uh, misschien wel heel erg blij is met mij... dat ik uh, toch redelijk vaak iets van Loewerderkse laat horen. Maar ja, daar is ook wel alle aanleiding toe... want ze hebben eind van het uh, afgelopen jaar... de EP met dit titelnummer uitgebracht, Dark Knight Gloom. En het luidt ook meteen weer een periode in... dat uh, hij samen met Maaike van der Weijden weer als tweetal verder gaat... Low Addicts eh, bestaat dus nog steeds en dat heeft hij ook min of meer toegelicht in die uitzending waarbij die EP ten doop is gehouden. Dus dat is bij de start van uur nummer 2. waarbij we ook nog even weer die hint maken of beter gezegd die brug maken die Pablo van de Poel eh, van de week is begonnen met het delen van een artikel van het AD... waarbij hij min of meer zelf eigenlijk ook... een, een behoorlijke hoofdrol heeft uh, gespeeld. Want hij luidde de noodklok... dat de tribute en covercultuur... min of meer het uh, Nederlandse poplandschap over gaat nemen. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, mensen. Want we moeten het toch hebben van het originele materiaal. Nou, en daarna heb ik meteen de brug geslagen. Want er is wel degelijk iets te maken met... Heel duidelijke Queen invloeden. Die jongens van Glitz zijn daar geslaagd, Maar mensen, het is wel degelijk heel erg origineel materiaal. Luister zelf maar, want dit is de meest recente single van de mannen uit Wakerzee. Make a Chance. up these lucky strikes, December morning, ringing in my ears, blow me out like a candlelight, save your tears, as I of mine. is dat Tim van der Land van de band van Waterfront zei van vorige week nou als je die nieuwe single wil horen moet je even naar de Sound of Harlem luisteren op donderdagavond tussen 8 en 10 dan heb ik zelf dienst Tim dus maar uh, hij is vorige week daar ten Dopen gehouden die single en morgen komt hij echt uit maar ook wij mogen hem vooruit uh, laten horen en uh, dat uh, doen we graag uh, en natuurlijk Gunnen we die eer ook aan de uh, Sound of Halem. Want uh, we komen ze weer tegen tijdens de daar wordt. Dus wat dat er gaat, weet je het maar nooit. Uh, Rain and Thunder van Waterfront. Namelijk... De winnaars van 2025. Dus wie gaat de opvolger worden van Waterfront? Dat gaan we dus meemaken. Uh, de komende weken in uh, Patronaat en er zitten een aantal bekenden tussen. Voor ons bijvoorbeeld Pien en Dean Presley. Beide hebben we hier ook uh, hier over de grond uh, gehad. Dus dat is wel uh, interessant om te uh, vermelden. Glets hoorde je daarvoor met Make a Chance. Zeg nou zelf. Het is net alsof... Brian May gewoon te horen is op uh, dat nummer, maar het is toch echt uh, gewoon uh, het materiaal van de vier heren uit Wijk Zee, die een single hebben gemaakt, nou echt op uh, Queen Leest geschoeid hoor, moet ik uh, niks anders zeggen uh, daar, uh, ja, daarvoor dus de, de nieuwe single van Waterfront uh, we gaan verder, want we hebben natuurlijk nog wat uh, te draaien dit nummer heb ik ook al uh, eerder laten horen, Moon Unit en het nummer heet Time's Up. Achter hoe dat nou precies zit. Want uh, het heeft echt te maken gewoon met de naamverandering. Want de leden van deze band zijn de voormalige leden van Zuster Zonnebloem. En ze hebben zich opnieuw uitgevonden door zich Semuta te noemen. Of Simuta, hoe je het noemen wilt. En de nieuwe single van... Of, want dat is het in feite eigenlijk ook, heet Faces, En dat is een totaal ander nummer dan uh, we uh, eigenlijk kennen van Zuster Zonnebloem. Daar zat meer het psychedelische en het toch wel retro-achtige uh, geluid van de jaren zeventig in. Zuster Zonnebloem was in 2024 nog te zien tijdens de popronde onder Zuster Zonnebloem. Maar nu heten ze dus Semuta met Faces, En je hoorde heel duidelijk... Het stemgeluid van Hanne Brunning geeft, Want uh, dat is de frontvrouw van die band. Moon Unit hoorde hij daarvoor met uh, Time's Up. Vorige week heb ik die single ook al laten horen. Kim or Kathleen and Elegantly Crashing Down. crashing down, catching sunlight from a ray gun Bring the senses to the ground, making sure that you're around Tunnel vision makes no sound On the surface we are smiling Japanese and crystallized Someone else has lost his mind Accidentally Divide is Gravitation pulls you down In your arms I'm the one to tell you The one to share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 creative ideas Gravitation pulls you down In your arms I'm the one to tell Van Kim R. Kathleen en Alec Kendley. Crashing Down. We gaan nog even op... Naar het uh, gesprek met... Daphne Holsland van Kafka. Want die komen er weer aan. Morgen komt de, de nieuwe single Billy. Het is ons gegund om die single vanavond te laten horen. Uh, maar het is alweer twee jaar geleden... Dat Kafka voor het laatst uh, liet uh, horen. Van zich liet horen. Netjes zeggen ja. En... Ze zijn ook ooit bij ons in de studio geweest. Nou weet ik niet meer of dat precies in 2024 of in 23. Volgens mij is het zelfs 23 uh, geweest. Dat ze bij ons in de studio zijn geweest. En daarvan stamt dit nummer. Namelijk Booty Call. Dan hoor je het uh, gesprek. En daarachter dus die nieuwe single Billy. With the loss of love.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 Booty cold. There's no escaping this. Go ahead, be a miracle. Now everything I need is cigarettes and some Dammero. There's no escaping this. Go ahead, be a miracle. Now everything I need is cigarettes and some Dammero. I felt the.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 Um, op wearekafka.com en onze Instagram is ook We Are Kafka. Dan gaan we hem even laten horen! we gazing at a picture. I'm trying to get you out of my mind. <middels> De single van Kafka heet Billy en morgen komt die uit. En ik had gisteravond het uh, gesprek opgenomen met uh, Daphne Holt van Kafka. En daarvoor hoorde je trouwens voor het uh, gesprek onze eigen versie van Booty Call. En die was uit 2023 volgens mij. Uh, toen ze hier in de studio waren. en uh, Ze zegt dan wel januari 2023, die single. Maar ik denk toch dat het 2024 geweest moet zijn. Tenminste, dat was het laatste muzikale wapenfeit van de band. En uh, het is een voorbode voor een nieuw album wat gaat komen. Morgen moet je maar even kijken op uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het op uh, de nieuwe muziek. Uh, daar zit hij in. En het zijn tien nieuwe releases. Zaterdag volgt er nog een tweede deel mensen. En... Daar zit ook deze Deo Arts in met zijn nieuwe single Mistake. En die komt morgen ook uit. Kom, mm zeg maar, alle parasit doet aan mij. Kom, lieve tweeën, reis maar weer in. Keep on making the same mistakes. Faithful, faithful, loving, hating. I just keep on making the same. I just keep on making the same. <laughs> You can't. En de Tide En dat nummer dat uh, komt morgen uit Mensen, Dat nummer dat heet Daylight En zaterdag Is hij te vinden Ook in de rubriek Nieuwe Muziek Net als uh, die single die je net uh, hebt uh, Daarvoor gehoord Van Theo Arts En een nummer van hem Tweede nummer eigenlijk Wat hem uit uh, is gebracht Mistake, ik wilde eigenlijk zeggen dat hij Vorig jaar ook een deelnemer was van de Robben Akta Award Nou dit uh, kennen we allemaal nog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 The answer only the rider knows. Can we put A road roadless travel? En ook Max Polman. Daarvan kunnen we zeggen dat we hem hier in de studio hebben gehad. Weliswaar uh, alweer... 3,5 jaar geleden. Nou, iets meer dan 3 jaar geleden. Want het was volgens mij november, december 2022 dat we hier te gast hadden. Samen met Jeroen Egge. En dat nummer dat heet A Road Less Traveled. Die heeft hij trouwens hier ook gespeeld in een akoestisch jasje, kan ik me herinneren. We sluiten dit uur fijn af. En dat doen we met een hele fijne ballad van de mensen van de captain. En die komen uit Alkmaar. Ik spreek je zo aan de andere kant van het derde uur.